Franse luxe modemerken hebben honderden miljoenen toegezegd... voor de restauratie van de kathedraal. Bernard Arnault, eigenaar van onder meer Louis Vuitton en Dior... heeft 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het bedrijf achter modemerken Gucci en Yves Saint Laurent... heeft 100 miljoen euro beloofd. Het aantal geregistreerde meldingen van discriminatie... is vorig jaar licht gedaald. Dat blijkt uit het totaal aantal meldingen dat binnenkwam bij de politie... Antidiscriminatiemeldpunten meldpunten en het College voor de Rechten van de Mens. Daar kwamen bijna 11.000 meldingen binnen, een daling van 5%. Meestal gaat het om discriminatie op grond van afkomst en een mindere mate seksuele geaardheid. Alleen bij het College voor de Rechten van de Mens is het aantal verzoeken om een oordeel over ongelijke behandeling gestegen. Daarbij gaat het vaak om zaken rond discriminatie op de arbeidsmarkt. Het wordt voor restaurants met een Aziatische keuken makkelijker om koksen uit bijvoorbeeld China en Japan te halen. Minister Kolmees erkent dat er te weinig koksen zijn die zijn gespecialiseerd in de Aziatische keuken. Hij breidt het aantal koksen dat van buiten Europa worden gehaald uit van 1500 naar 2300. Ook mogen ze langer blijven. De werkvisa voor Aziatische koksen worden verlengd van 1 naar 2 jaar. Het weer volop zon. Het wordt vanmiddag een graad of 14 in het noorden en zo'n 18 graden in het zuiden. Later op de dag in het zuiden bewolking en s'avonds valt lokaal een bui. Morgen meer bewolking en 15 tot 18 graden. Vanaf donderdag zonnig, droog en warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een flinke file op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Hoofddorp. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, drie kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in Sieren. Wanneer Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het stadion en vad die zegt jouw Dag luisteraars, u bent uh, live in de studio... verbonden met ZFM Oud Zandvoort. En we hebben vandaag weer een bijzondere gast. Ik ben toch altijd weer blij dat we weer een fijne gast hier in de studio hebben. En dat is vandaag Martin Faber van het welbekende Hotel Faber... aan de Kostverlorenstraat nummer 15. Ja. En wij gaan praten... Nou ja, over het hotel, hoe is het gestart, uh, wanneer is het begonnen, uh, wat, uh, wat was het toen en over alle uitbreidingen die in de loop der jaren gebeurd zijn. Martin, van harte welkom in dit programma. Ja, goedemiddag en bedankt nog voor de uitnodiging. Nou ja, we vinden het altijd fijn als de mensen de uitnodiging aannemen, hè? Ja. want het gebeurt ook wel eens dat we mensen benaderen en zeggen nee, nee, nee hoor, daar begin ik niet aan. Nou, fijn dat je er bent. Kan je iets over jezelf vertellen? Nog niet het hotel, dat komt nee. straks uh, ja, in Zandvoort zeggen we, van wie ben je erin. Hè? Ja, ja. Nou ja, ik ben uh, eigenlijk uh, na mijn schooltijd gelijk in het hotel uh, in, uh, gaan werken. Uh, en daar zit ik natuurlijk nog steeds. En ik slaap nog steeds in dezelfde kamer waar ik geboren ben. Zo. Dat, is allemaal, uh, dat vinden de gasten ook prachtig als ik dat vertel. En uh, ja, het schiet me eigenlijk voor een beetje, maar ja. het is uh, prachtig om uh, dit te doen. En ik heb er nog steeds uh, zin in. En je bent dus in het hotel geboren, dat begrijp ja. ik. En je ouders waren, of zijn, want je moeder leeft nog. Mijn moeder is er gelukkig nog steeds bij, ja. Ja. En dat is echt een uh, geschenk nog. Ja, en die woont ook vlakbij het hotel, die hè? Die woont naast het hotel, ja. Die woonde, uh, toen ze het zelf het hotel hadden, woonden ze dus in het hotel. En dat, toen ik het uh, overnam... Met uh, mijn broer, toen zijn we geruild. Ja, precies. Ja. Dus het is echt een faberrij uh, daar. Want je zus woont er ook? Uh, mijn zus woont daarnaast weer, ja. Joke. Ja, precies. Ja. Nou, die, helemaal geweldig. Die is trouwens stellende van een... Uh, die is gevallen over stofzuigersnoer. En ik uh, wens nog steeds... Uh, nou, bij de herstel wens ik er veel geluk. Nou, dat is ja. nogal een tijdje, ja. Hè? ja. En je moeder luistert ook, begrijp ik. Mijn moeder luistert ook, ja, die vindt het ook prachtig. Nou, dus uh, als we iets fout zeggen, Leni... Dan, dus belt ze uh, dan belt ze maar op. Want u kunt bellen op telefoonnummer 023 57 303 93. Als u een op- of aanmerking heeft, of een aanvulling... of als u het ergens niet mee eens bent, hetgeen we niet hopen, maar... Kijk, daar is de telefoon voor. Ja. Nou, Martin, uh, jij bent dus geboren in het hotel. Je hebt nog steeds dezelfde kamer. Je woont dus in het hotel, maar dan woon ja. je dus niet alleen. Nee, ik ben uh, getrouwd natuurlijk met Patricia en we hebben drie kinderen. En mijn zoon die wil, uh, zit nu op de hotelschool in uh, Amsterdam, uh, het laatste jaar. Dus uh, die komt er uh, waarschijnlijk volgend jaar of. Uh, ja, daarna komt hij ook in de zaken uh, volledig. Dus hij heeft wel de ambitie om de ja, zaken over zeker. te nemen. Ja, hij, hij ziet het hij heeft de oog ook voor sommige dingen. Ja, de helemaal meeste goed. dingen, laat ik zo zeggen. Ja, en, en dat merk je al, dat hij, op ja, dat hij met nieuwe ideeën komt en zo? Nou ja, als je zelf zo lang in het hotel zit of in het bedrijf in de horeca zit, dan merk je al na twee uurtjes of iemand nou uh, wel of niet de inspiratie heeft om uh, erin te werken. Want het valt natuurlijk niet mee. Want je bent ook, uh, je bent zeven dagen bezig. Zomer en winter. Want je moet toch altijd die telefoon aannemen... en altijd die internet, wat nou tegenwoordig helemaal wel uh, ja. is. Dat, je dat, dat moet je allemaal wel keurig behandelen, netjes behandelen. Ja. En als iemand uh, via internet reserveert... Dan, uh, ja, dan kan het ook zijn dat het hotel vol is natuurlijk. Ja, oh. nou ja. Dan zeggen we dan... Uh, ik zeg dan vaak mijn secretaresse. Maar het is de mevrouw die, uh, die de, die de, de mails uh, verzorgt. Want ik doe dan vaak de keuken en de boodschappen... En, uh, maar uh, dan zeggen we vaak van, uh, u kunt naar de VVV terecht, of een uh, aantal uh, hotels in Zandvoort, die zetten we vast in het je. Dat, je, dat je de goed. mensen altijd verwijst naar een ander. Nou, ik had ook gegoogeld, ook uh, op Hotel Faber, en ja. dan staat er uh, de derde generatie, Ja. dus, uh, en gestart in 1932. Ja, mijn uh, oma, mijn opa, was nog slager, geloof ik nog. Ik weet niet helemaal. Ja, dat was zeker. En uh, die is toen. Uh, mijn oma is toen begonnen met een pension, was het vroeger eerst. En een, een bestaand pand? Het was een bestaand pand, wat volgens mij was het. Uh, van een notaris geweest of zo. Die had veel kinderen had. Die heb het gebouwd in 1904. Zo. En mijn oma is dus in 1932 een uh, pension begonnen. Ja, dat waren vroeger uh, natuurlijk uh, veel uh, ambtenaren die hier uh, in Zandvoort kwamen te werken. En die hadden nog geen woonruimte. En die kwamen toen bij ons terecht. Onder andere politiemensen zeiden. Politiemensen, zei politiemensen ja. Of uh, gemeenteambtenaren. En de, sommigen komen nog steeds terug. Of de kinderen daarvan. Dat is wel leuk. Ja. En dan zeggen ze van ja, mijn ouders hebben hier vroeger in pensioen gezeten. Of mijn opa en oma. Ja. Dat is wel leuk. Dus dat was echt voor langere tijd. Dat was echt voor, langere, voor uh, maanden. Totdat ze een woonruimte kregen. En dat was uh, pensioen dus met uh, volledig... Uh... Ja, me, me, werd ook gekookt voor die mensen natuurlijk. hoe groot uh, was het hotel toen, denk je? Uh, toen waren er iets Of van het pensioen? Tien, twaalf kamers. Maar ja, toen waren de kamers natuurlijk anders dan ze nu waren. Het was uh, een de derde kleiner natuurlijk. Er was natuurlijk een wastafel, alleen een wastafel. En, uh, in, het, in de gang werd natuurlijk gedoucht of, uh, of in de keuken vaak nog heel vroeger. Want ja die, Dat kan je, dat dan kan je bij ons ook zien, we, we daar was vroeger, dan, uh, was vroeger de, de, de, de douche of de, de wasgelegenheid. Ja, maar ja, dat, zo was dat vroeger. Ja, er werd er één keer in de week gedoucht en nu ja. is het uh, twee keer op een dag. Ja, als je van het strand komt, dan wil je wel even het zand uh, ja. afspoelen. En, dus er is in de loop der jaren in het uh, pensioen heel veel uh, veranderd. Is, uh, jouw vader, zag ik, dat die geboren was in Amsterdam. Je is in Amsterdam geboren, achter het uh, paleis. Achter ja. het paleis. Ja. Hoe, hoe, hoe kwam de familie dan in Amsterdam? Um, omdat mijn vader, mijn opa was slager in Amsterdam. Zo was het. Aha. Ja. Dus je, je, vader, uh, je opa was slager in Amsterdam ja, en je was, moeder. Deed het pensioen. Deed het pension. Tenminste, mijn oma, ja. ja. En dat was waarschijnlijk. Ja, dat was ook een hele jaar open. Toen, ja, want die mensen zaten het hele jaar in. Uh, en toen mijn vader het overnam. Toen veranderde het natuurlijk een beetje. Toen kwamen er weer de Duitsers naar de oorlog. En, die, uh, en, en toen was het zo ja, dat was natuurlijk was ook gesloten. In het begin was er nog geen verwarming en uh, daarna wel, in de, in de jaren zestig, is het allemaal gekomen. En, en toen kwamen dan, al die mensen met die trein uh, uit Duitsland en die werden toen hier uh, ondergebracht overal. Als we niet allemaal konden herbergen, Ja. er te veel waren. Precies. Dus jouw vader heeft eigenlijk uh, ja, na de oorlog het, het, uh, het hotel ook gerenoveerd? Uh, nou, toen... Uh, Mijn vader heeft het een stuk in de achterkant... in de Flengde Halterstraat uh, bijgebouwd. Oh, dat heeft hij al gedaan? Dat heeft hij gedaan, ja, in 60. Zo. En dat is toen nog in, twee, in, in, in tweeën gebouwd, 60 en 61. Allemachtig. Ja. We gaan even naar muziek muziekje uh, luisteren. Oké. Okay. Steps to and you Steps will to plainly see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow Steps to heaven. Steps Steps one. Step one. Another one of you Step three You kiss and hold it tightly That yeah, that's your steps to heaven is like heaven Be steps to heaven to me The form in steps to heaven for heaven steps to heaven to hell. And hold it tightly Yeah, that sure Seems like heaven To me Just follow To wat was dit voor muziek, Pascal? Dit was Eric Cochrane met uh, Three Steps to Heaven. Three Steps to Heaven. Nou, dan zullen we er wel snel een zijn. Een beetje he? zomerse klanken zijn. Ja, nou, uit, uh, Kun je beter nog even video. wachten. Ja, ja nee, drie <laughs> stappen. Dat is wel heel snel. Ik, uh, ik ga even terug naar je vader, uh, Martin, want uh, die is geboren, wat ik net zei, op 31 december 1927. Luisteraars, welkom terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort, waar ik in gesprek ben met Martin Faber van Hotel Faber. En zijn oma is gestart. Toen was het nog een pensioen. Zijn opa was slager. En op het moment dat jouw vader geboren werd... woonden ze nog in Amsterdam. Want dat was voordat ze met het pensioen begonnen. Ja. Dat was even de net wat ik uh, even gemist had. Ja. Jouw vader. Die, uh, ja, die is niet meteen in het hotel gekomen. Nee, nee hij heeft eerst in Amsterdam nog wat ge... Ik weet het ook niet meer precies. Een, uh, <coughs> hij was volgens mij boekhouder uh, bij een bedrijf. Een loodgietersbedrijf, uh, En hij heeft ook nog uh, in een diamantenzaak gewerkt. Maar jouw maar moeder weet daar... Mijn moeder weet daar meer van. Kijk, dus ik denk, Leni, als je luistert... dat ik jou ook een keer vraag om hier te komen. Want dat is natuurlijk een stukje geschiedenis... wat Martin uh, ja, van horen zeggen ja, heeft. Ja, precies. M nee, mijn moeder kan het <coughs> veel beter natuurlijk vertellen. Nou, dat... Uh, maar op een gegeven moment kwam je toch in het hotel? Ik kwam toch in het hotel, eh, toen mijn eh, opa en oma ermee stopten. En toen was Tjeerd, oom Cheert die zat ook nog in het hotel, die heeft, is toen in de poststraat begonnen met zijn vrouw. En, mijn... en Oma Tjeerd is een broer van je vader? Is een broer van mijn vader, ja. Ja precies. Ja. En toen, uh, nou ja, het hotel uh, zijn mijn ouders begonnen en die hebben al snel, uh, tenminste in 1960, dus 1960, waar we net over hadden, een stuk in de Verlengde, Strat, Verlengde Halterstraat uh, bijgebouwd. En dat was natuurlijk de mooiste tijd toen, uh, toen al die Duitsers met die trein kwamen en overal werden ondergebracht. Ik weet menige dat die kind dat wel herinneren. Ja. Die mensen met die klompjes aan ja. een uh, jas, want dan wisten ze dat, dat, dat, dat, dat ze van het reisbro waren. En ik weet, dat was ook een leuke tijd vroeger voor mij, want ik was toen altijd met, uh, met, meneer, met meneer Onk gingen we altijd de koffers uh, halen van het station, met een busje, en dan mochten we altijd op die koffers uh, liggen, van die gasten als die mensen dat nog weten. En uh, er werden die koffers altijd rondgebracht uh, bij iedereen, waar, waar de mensen sliepen natuurlijk. Dan ja. kwamen we ook bij de bij de mensen thuis. was hartstikke leuk. Ja. Nou, Pieter en ik zijn in 1966... Uh, nee, nee, dat was later natuurlijk het huis op de Willeminenweg Dat was 1970, 71. Ja. Maar toen kwamen ze met bussen hè, uit Duitsland. Nee, ze zijn altijd, uh, altijd, in met begin de... altijd met de trein... en toen werden ze in, in, uh, bij het station met bussen ondergebracht. Aha, ja, want ik wist dan dat er een bus voor de deur kwam. En ja, dan, van Jan de Wit. Z, uh, ja, uh, stapten er uh, mensen uit. En dan, uh, in het begin was het nog van Onk, uh, Henk Onk zelf en toen was het van Jan de Wit. En dan uh, ja, kamer met ontbijt. Ja. En dan werden ze weer met de bus opgehaald. Want dan gingen ze Nederland in, de Kuikenhof, uh, ja. Den Haag, Scheveningen... en dan aten ze bij jullie. Dus aten ze Mijn vader kookte dus met, uh, voor die gasten, ja. Wat ik nu doe. Wat jij dus ook doet? Ja, nu, ja. En heb je daar ook een opleiding voor gehad? Ik heb nou alleen het begin... Uh, sorry, ik moet even zwaaien. Ja, ja dat mag. <lacht> ja. Ja, want als ik niet zwaai, dan krijg ik morgen een opmerking van... waarom zwaai die niet? Ja, precies. Het <laughs> is in Zandvoort altijd zo. Hè? Ja, nou, zo is het. Ja. Uh, nou, ik heb opleiding gedaan... en daarna heb ik nog wat thuis uh, wat cursussen afgemaakt. Want ik was vanaf 16 zit ik al in het hotel. Het is al, ik ben nu 54, dus uh, het schiet al lekker op. Maar ik heb er nog steeds uh, zin in. Ik vind het steeds leuk nog. nog. Nog al bijna 40 jaar? Ja. En hoeveel hotelkamers hebben jullie nu? We hebben 32 kamers. en uh, Allemaal een eigen douche en toilet... En, uh, Telefo Televisie, telefoon natuurlijk en internet. Dat ook heel belangrijk is voor de gasten natuurlijk. Internet, ja. Je hebt in die loop der jaren, je zegt in 60, uh, 61, heeft mijn vader al dat, dat stuk erachter uh, ja, aangebouwd. Ja. Maar in de loop der jaren is er heel veel meer aan het hotel veranderd. Ja, we hebben de, de, de verandering gekomen natuurlijk dus dat een eigen to Fine, dus een toilet op de kamer kwam. Dus toen werden we van twee kamers werd één kamer gemaakt. En het, is nu, het eerste deel hebben we dat daarna gedaan, toen het succes bleek. En, en toen hebben we in 87, heb ik nog met mijn broers, dat nieuwe stuk eraan gezet, naast, uh, aan de voorkant. En dan, toen hadden we dus uh, allemaal een eigen douche toilet. En dat was natuurlijk ook belangrijk, want als je een bus had, die mensen wilden allemaal uh, dezelfde kamer. Want je hebt wel eens mensen van, nou die, die kamer is een beetje groter. En, uh, dat, dat, dat wilde ik voorkomen. En dat, uh, dat, dat hamer ik nog steeds thuis, ook uh, met mijn zoon in. Je moet altijd proberen, elke kamer, een beetje hetzelfde te houden. Want dan is dus ook één prijs? Geen luxe kamer of... Uh... Nee, nee, nee, nee. Je hebt wel eens soms dat je denkt van... Uh, een grotere kamer, drie persoonskamer, doe je dan voor iets meer... als we per se toch die kamer wilden hebben of per se toch een balkon. Want dat is tegenwoordig ook natuurlijk. Iedereen wil een balkonnetje. Ja. Ook vanwege het roken natuurlijk. Ja, ook dat. En dan ben je gauw populair, want als je ziet... Of je een terrasje hebt of een balkon. Ja, je hebt een terrasje voor de deur. Dus daar zie je vaak uh, mensen zitten. Ja, maar ook die uh, kamers beneden aan het nieuwe stuk van 87. Die hebben ook een eigen terras. Dat is ook heel, heel erg gewild bij de mensen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat, uh, dat lijkt me wel. Uh, ik wou nog even verder even over je vader praten. Want... Nou, ik ben regelmatig uh, voor bruiloftepartijen en voor de babbelwagen, daar wil ik dan straks nog even over ja. praten, in het hotel geweest. En er hangen allemaal van die fantastische schilderijen. Ja, dat was de hobby van mijn vader op een gegeven moment. Hij, was, hij heeft een keer een, een, een, een tekening gekocht en toen vond hij zoveel geld dat hij ervoor moest betalen. Hij dacht, hij gaat het zelf eens een keer proberen. Dus toen heeft hij drie, vier tekeningen gemaakt, die hangen nog in het uh, trappenhuis, in het hotel. En toen is hij gaan schilderen daarna. Dat ook doordat hij een, een, een kennis had, een Duitse kennis. De heer Lanke was dat. En die heeft hem een beetje geholpen met de eerste strepen op het schilderij. Om een schilderij te maken. En het ging zo goed. En hij was zo enthousiast, dus hij is daarmee verder gegaan. En hij heeft een stuk of 130 schilderijen gemaakt. Heeft hij er ook wel eens verkocht? Hij heeft niet, niet verkocht. Hij heeft wel. Uh, Twee of drie schilderijen weggegeven. Zoals uh, Maarten Keur heeft een schilderij gehad van hem. Dat vond, dat vond hij echt een, een goede man. En bij Quini, een vriend van hem, ook Henk van Houten. Hij heeft ook een schilderij van zijn vader gekregen. Ja, ja. En Maarten Keur vader. heeft ook een schilderij van zijn vader? Of, nee, nee, of maar, van Maarten van Keur heeft een, een schilderij van uh, een schelpenkar. Die vond hij zo mooi. Ja. Toen heeft mijn vader dat, dat schilderij, uh, dat hangt ook in het hotel, uh, uh, nog, nog zo'n schilderij gemaakt, hetzelfde. Ja, precies. Maar het zijn heel veel portretten. Ja. En als je echt uh, er langs loopt, want uh, in de pauze van iets... of de laatste keer dat ik ook er weer was... dan ga ik echt die andere zaal ook even en de gang uh, bekijken. Ja. ja, de meeste herken ik op slag. Maar ik, ik herken ze natuurlijk niet allemaal... omdat er gewoon mensen zijn die ik niet meer weet nee. uh, wat dat is. Nou, daar uh, hebben we het dus ook laatst over gesproken. En ik wil met Marcel, uh, mijn zwager Marcel Meijer, die kwam er ook mee... We een, een, een boekje maken met alle schilderijen. En dan ook door wie het is. Want dan de, straks als mijn zoon het hotel overneemt. En die schilderijen blijven hangen. Dat heb ik mijn vader beloofd. Die wil ook graag weten natuurlijk, wie uh, alles is. Ja, precies. En of ze nog leven of niet. Ja, precies. Want de helft is natuurlijk al uh, overleden. Ja, ja. Ja, want dat is een heel prachtig portret van Erik van het Herd. Erik van het Herd, ja. Die ja, met dat... het zangvogeltje. Ja, ja. Ja. Dat, uh, ja. Die heb ik ook uh, goed gekend. Ja, een mooi figuur. ja. Nee, maar dus echt, uh, ja, als je dus rondloopt, uh, dan denk je van... oh, wie is dat? Het dus is een ja. heel mooi initiatief om daar een boekje van te maken. Ja. En dat je die kennis, dat die niet verloren gaat. Nee. nee, dat zou zonde zijn. Ja, precies. En het is ook een hele indringende manier waarop je vader uh, schilderde. Ja, vooral de portretten, uh, dat is het uh, ene. Ja. ja, dat is echt... Dat spreekt de mensen veel aan. Ja, zo realistisch. En dus dat was echt de autodidact... Uh, iemand die het zichzelf, ja, misschien ja, met behulp van die ja, zelf Duitse geleerd. manier, maar het is echt ja, toch zelf aan geleerd, helemaal ja. aangeleerd. Ja, die, die ruimte waar hij het te is nou een, uh, ja, daar moest ik een hotelkamer van, van maken, want het, we kwamen ruimte kort en hebben we een familiekamer van gemaakt. Dus, maar als ik daar kom, dan, dan, dan, dan dus denk zie op, je hem daar nog zitten. hem daar nog zitten, dan ruik je nog een beetje de verf. Ja. Maar je ruikt het ook niet. Maar, nee, maar dat is, dat is wat je in je ja, herinnering je ziet hebt. hem nog steeds zitten. De, ja. Dat hij daar dan nog tijd voor had. Swinters nou, waren we vroeger gesloten. Toen ik in de zaak kwam. Uh, op mijn uh, 16e 17e. Toen zijn we ook swinters open gegaan. Om het, ja, het was, toen kwam ook een beetje... De, de, weer wat mensen die swinters... Uh, door de week hier... voor hun werk waren. Wat ik nu ook nog steeds heb. Wat ook heel belangrijk is. Ja, precies. En Dat zijn dus eigenlijk pensioengasten. Nou, dat zijn dus ja, pension. Wij, wij noemen het werkgasten. Want ik heb, op het moment heb ik uh, zo'n man of 10, 12 die werk in Halem bij uh, het spoor. Die renoveren de treinen. Ja, die heb ik al 6, 7 jaar. Dat is wel. Uh, en uh, dat is ook belangrijk dat je die hebt. Ja, natuurlijk. winters. Ja, zeker weten. Want ja, want ik weet nog dat uh, Pieter en ik uh, waren van de Vliegende Schotel, de jeugdvereniging uh, vroeger. Ja, die was ook in totaal, ja. Ja, en dan, uh, maar dat, dat zat later in het jeugdhuis, eh, achter de kerk hier. Ja. En dan hadden we in december onze boerenkoolmaaltijd. Maar dan ging ik bij, gingen wij bij jouw vader, die hele grote gamellen... en ook nog een grote brander uh, uh, kregen we van hem... om, om ja, die, die, die kilo's boerenkool uh, te maken. Ja, dus dat klopt. Toen was het hotel dan inderdaad, uh, ik spreek van de jaren zestig... nog ja. niet uh, open... Uh, ja, en toen hadden we ook nog die dansschool in, in het hotel, daar had mijn vader ook altijd vragen, veel verhalen over. Oh, dansschool? Een ja, dansschool was nog geweest, ja, een hele bekende uit Haarlem, ik weet nou niet wat niet op de naam komen, maar... Vader? Nee. Nee. vader. Ja, nee, een, een, een, een, een, iemand uit Haarlem die heeft uh, Martin? Scho de school gehad in, in de, bij ons, Martin. de dansschool. Oh. Nee. Ja. nee. Oh. Nee, het was, was Martijn had je vroeger, want daar heb ik op dansles gezeten, in de, in de Schachelstraat Zijn zo. zoon heeft ja. het overgenomen, dus oh. zijn vader die heeft bij ons nog uh, dansles gehad, oh. gegeven. Maar dat hoor ik ook vaak van mensen van, we hebben bij jou in het hotel nog dansles gehad. Dat is wel leuk. Ja. ja. En, maar die zalen die je nu hebt, uh, is, is dat ook allemaal veranderd? Was het kleiner? Uh... Nee, dat is een beetje, zo zo'n beetje hetzelfde gebleven, ja. De ruimte, ja. Dus je kookt voor je gasten, een vast menu. Of... Ik heb een. Uh, nou die, met de, de bussentijd die morgen weer begint. Dan. Uh, ja, nou, die mensen die eten dus uh, altijd mee. Dan maak ik een drie-gangen-minuutje. En zomers uh, heb ik het uh, aanstaan. En dan kunnen ze mensen. Uh, kunnen het bestellen voor, voor die avond. Of. of, of, of niet, natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die dus weer een week komen. en die zeggen van. nou, we willen graag elke avond mee eten. Dus dan serveer ik tussen half zeven. En een acht uur, zo'n beetje die maaltijd. Maar het is niet een kaart. Ik bedoel, het is al vast... ik hou een beetje een 14 menu aan. En dat vinden mensen ook prachtig. Ja, natuurlijk. En dan heb je iedere avond wat anders. Iedere avond wat anders. En dan kun je ook je werk doen, hè. Je inkopen. Dat is prachtig. Wij gaan weer even naar een muziekje luisteren. Nou, ik vind het wat. Want... hoeveel.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 we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us. Maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll no go in the town. <laughs> you can find Dit was In The Summertime, origineel nummer uit 1970 van Manger Jerry. In The Summertime. Nou, het is vandaag ook weer een heerlijk zonnetje... dus dat is een uh, opwekkend muziekje. Lieve luisteraars... U luistert naar ZFM Oud-Zandvoort. Mijn gast van vandaag is Martin Faber. We hebben al de geschiedenis van het hotel. Begonnen als pension in 1932. En inmiddels dus het hotel van Martin. We hebben ook zijn vader Martin. We hebben over zijn schilderijen gehad. Die prachtige schilderijen die daar hangen. Alleen dat al is een bezoek aan het hotel waard. Maar de mensen mogen ook altijd langskomen als ze willen. Overdag of zo. Om, om, om gewoon uh, oh, gelijk, te kijken. Te kijken ja. Ja, nou, de deur is altijd open bij ons. Het is echt fantastisch. En uh, het plan om daar een boekje over te maken. zodat de geschiedenis van die schilderijen. en wie erop staan. niet verloren gaat. Omdat straks, hè, als alles goed gaat. Uh, zo'n Hans. Uh, nee, zo'n Nick. Zo'n. Zo, zo'n Nick. Nick, oh sorry. Nee, nee ik zeg het zelf ook wel eens. Ja. Oh. Zo'n Nick uh, het hotel uh, gaat overnemen. die nu op de hotelschool zit. Ik wou even verder over, ja, wat gebeurt er allemaal, behalve hotel? Want z'n uh, winters zal het wat minder uh, uh, bezocht worden, het is wel open. Ja, je hebt wat vaste je... gasten dan, die uh, werken, hè, je werkgasten. Ja. Maar uh, verhuur je dan ook de zalen? Nou, verhuren niet. Ik heb natuurlijk een aantal verenigingen die... die uh... Uh, Geregeld komen. Ik heb, we, we hebben natuurlijk de Zwarte Bende, de, de klaviasclub, wat altijd heel gezellig is op vrijdagavond. Oh, die is, dat is dus wekelijks. Dat is wekelijks. En die hebben we ook nog eens een keer uh, extra zaterdag erbij, die, of een toernooi en uh, de, de erwtensoepavond is uh, dat soort dingen. En, en dan, dan het... maak jij de erwtensoep? Dan maak ik de erwtensoep jou hoor. Tja. Alleen de laatste jaren waren er, waren er steeds meer mensen die geen ettersoep meer wilden. Die wilden wat anders. En dan had je steeds meer mensen die wat anders wilden als de ettersoep. Oh. Dus daarom hebben ze er eventjes een pauze in gemaakt. Maar hij zal best wel weer terugkomen. En we hebben natuurlijk de, de visclub. Dat altijd gezellig is voor een paar avonden in het jaar. Welke visclub? Van Zandvoort. De Zandvoortse visclub. Dat is de Zeevisclub? De Zeevisclub, ja. Die komen ook regelmatig bij ons. En De nujaarsreceptie is altijd uh, heel gezellig. En, uh, er wordt ook uh, vis, visvilleeravonden worden gehouden. Dat vindt mijn vrouw altijd zo leuk met het opruimen de volgende dag. Het <lacht> stinkt het hele hotel, net de vis visjes, niet oppast. En nou, de, dat soort dingen doen we allemaal. En dan uh, van je zwager Marcel mee de ja, babbelwagen. de babbelwagen, hè? wat ook altijd heel uh, gezellig, gezellig en geslaagd is. Ook drie, drie avonden per jaar... Drie avonden bruiloft. Ja, we hebben alweer drie uh, avonden openstaan voor deze komende winter. Dat hebben we vast, vastgelegd. Want ik moet, ik moet natuurlijk ook weten uh, als iemand komt voor een bruiloft of een partij, van welke avond het open is nog. Dus daar kan je ook voor bij je terecht. Voor een bruiloft of voor een. Als het vrij is, ja zeker. Een, een uh, jubileum. Uh, uh, een verjaardagen. We hebben laatst ook weer een iemand die werd 90 gedaan. Dat was ook weer een heel uh, leuke zondagmiddag. En dat soort dingen komen allemaal voor. ja. Ook uh, de koffie en cake. Uh, Helaas, ja, na, ja. na begrafenissen. Dat doen we ook, als het moet. Met een borrel. Ja. Dat komt ook steeds meer voor. Ja, dat, dat, dat is in, hè? Ja. Dat, uh, nou, toch de mensen op... willen gewoon niet meer... Uh, die drie kwartier van een uur en dan, uh, en dan weg. Ze willen gewoon nog eventjes gezellig samen zijn. En dat ja. is, zo is dat gegroeid. Ja, precies. Ja. En uh, ja, die babbelwagen, dat, uh, ja, dat is... Een enorm succes. Ja, er wordt een hoop gebabbeld. Ja, niet ja. alleen voor de, de prachtige dia's van meestal Ton Rommel, ja. maar uh, ook door uh, ja, de de he het hele gebeuren eromheen. Hè? Want het wordt behoorlijk ge gesponsord. Ja, want, uh, ik doe zelf natuurlijk ook mee met de sponsoring. Want ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat die mensen één keer of twee keer per jaar uh, of drie keer per jaar dan bij jou in de zaak komen die je anders nooit ziet. Dan, dan geef ik graag een uh, kop koffie weg. Dat vind ik het dus minste wat je kan doen. En dat waardeerden de mensen ook. En dan zijn er natuurlijk de, de mensen die vis... en de, de laatste die, van de kaashoek. Die hebben, er hadden echt acht schalen kaas en worst gegeven. Dat was echt ge geweldig. Fantastisch. Ja. En volle bak. En volle bak, ja. Want hoeveel kunnen er dan in? 200... Uh, Zo'n man of 200, dat, daar doen we de grens aan. Want dat is natuurlijk ook voor de brandweer... Uh. Ja, uiteraard. Ja. Want uh, dan moet je echt van links en rechts de stoelen wegplukken. Want die dan heb pakken je we niet... ook de stoelen van de kamers af... Uh, waar er dus geen mensen op zitten. Ja. Oh, geen gasten. <laughs> nee, want anders kan uh, je dat niet kwijt. Nee. En dan de volgende ochtend maar weer keurig alles uh, klaarzetten voor het ontbijt. Dat is dus dat ja, ja, hard werken. Ik heb ik daar ook een andere ruimte aan de voorkant voor... en dan kunnen ze dus daar zitten. Dus dan hoef ik niet alles... Uh, terug te zetten in de oude, oude situatie. Wat mij ook opvalt uh, in dat hotel... dat zijn die vitrines met al die autootjes. Wiens ja. hobby is dat? nou ja, dat is mijn vader ook mee begonnen. En uh, daar ben ik mee doorgegaan. En uh, die, uh, ik heb een gedeelte... het zijn uh, DTM-auto's... die heb ik uh, van iemand van de brandweer hier uh, overgenomen. Die, die vond het heel fijn dat alles bij elkaar bleef. En die hangen ook uh, in vitrines. En komt daar nog bij? Of, uh... Uh, als het nog bij komt, uh, als het nog bij kan, dan, dan... Soms kom ik nog wel eens wat tegen. Of gasten nemen een uh, autootje mee. Dat is wel leuk. En ik heb ook heel veel treinen. Dat is ook uh, van mijn vader. Die had uh, op diezelfde had hij vroeger ook een uh, treinentafel. En uh, die, ja, dat is, die treinen staan, heb ik nu ook in de uh, verdrienden staan. Dat en dat, is... dat spreekt gasten natuurlijk ja, ook ja, ja, ontzettend ook, ja, aan, ja, ja, hè? ja. ja. Ja, want we hadden het net over... Nou, het is geen familie, maar het was een pleegzoon van een zuster van mijn vader, van tante Beb. Ja. En dat was Walter uit Oostenrijk, die toen na de oorlog... Nou, dat hier uh, kinderen opgevangen werden. Ja. Maar hij heeft nog jarenlang uh, bij jou in het hotel. En ja. kwam altijd weer terug. Ja, en zijn zoon komt ook. En regelmatig. zijn zoon komt ook, want die was er nog uh, vorig ja. jaar. Dus uh, je hebt ook echt familiebinding gekregen met je gasten. Ja, ja, ja, er zijn een hoop gasten die komen eens met z'n tweeën... en dan krijgen ze kinderen en dan scheiden ze. En dan komen ze ook vaak weer gescheiden... komen ze dan ook nog eens een keer in het hotel. Niet dezelfde tijd natuurlijk. Maar dat is, dat is leuk, zulke dingen. Ja, en als dan de kinderen groter worden... komen ze ook weer terug in het hotel. Ja, ja, ja. Of gebeurt dat niet zoveel? Ja, de kinderen ook wel. Ja, nu niet meer zoveel natuurlijk, want vroeger was het echt... Uh, bleven ze 14 dagen en toen ze als ze weggingen... Toen zeiden ze van nou, volgend jaar komen we in die, die tijd weer terug. Maar dat is natuurlijk niet meer dat zo. Dat boekten ze al uh, van ja. tevoren. Maar, maar je hebt nu veel meer mensen ook die dus uh, drie, vier keer een paar dagen komen. Dat, is, dat, dat vind ik ook, ja, dat is meer, ook veel breder publiek nou. Even uitwaaien. Ja. Aan het strand. Nou, en, je, je, hebt, je, je hebt veel meer mensen nou. Vroeger had je alleen die mensen die kwamen iedere keer terug. Maar nu heb je veel breder publiek. En ook andere nationaliteiten? Ja, ja, ja. De meeste zijn toch uh, bij ons 90% Duits. En nu met de boekje.com krijg je ook wat uh, Russen en, uh, en Japanners, dat is wel leuk. En je zei morgen komen de bussen weer, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat zijn dus, uh, ik heb alleen maar Duitse bussen. En morgen komt er een klein busje en die blijven vier, da vier dagen. En er komt maandag nog een bus bij, want ik, uh, ik wist al dat, negen, dat er weinig mensen waren. Dus daar heb ik een andere bus bij aangenomen. En nou ja, die mensen gaan dus, uh, zitten mee, altijd om zeven uur uh, aan tafel. Om zes uur lopen ze vaak al uh, zenuwachtig door het hotel heen. Daar word hier echt helemaal nerveus van. <kwijls> dan zijn ze bang dat ze zich verslapen. Ja, ja. En uh, om acht uur uh, gaan die dus uh, in drie dagen tijd, drie dagen gaan ze heel Nederland, uh, gaan ze, tenminste Noord-Holland gaan ze verkennen. En dan komen ze om zes uur uh, terug en dan gaan ze om half zeven aan tafel. En meestal na half zeven, na het eten, dan maken ze nog even een rondje in de buurt. En dan gaan ze overal naar binnen kijken, want dan vinden die Duitsers altijd prachtig. Dat wij hier de gordijnen niet dicht gordijnen, hebben. Ja, want in Duitsland gaat natuurlijk, als de zon ondergaat, gaan de luiken dicht. En dan kom je in het dorp en dan zeg je van, ja, ze zijn er weer, hè, die bolle mensen. Want ik, ik zat er weer voor mijn, voor mijn raam te kijken, om naar binnen te gluren. En nou ja, en dan, en dan komen ze terug en dan nemen ze nog een half liter bier of een glaasje wijn. En dan uh, ligt het meestal om tien uur... Uh, Onder de lakens, of tussen de lakens. Maar voor jou zijn dat dan ook ontzettend lange dagen? Of dat zijn heb je dagen. Ja, het personeel dat in shifts werkt? Uh, nou, mijn kinderen helpen gelukkig ook mee. En, uh, dat is natuurlijk, uh, en je vrouw? Mijn vrouw en, uh, en mijn zusters, dat, dat, dat is de dat is, dat, dat kracht van het bedrijf. Dat je niet overal uh, personeel voelt. Dat is natuurlijk wel personeel, maar dat is niet overal oproepwaarde personeel voelt hebben. Nee, maar jij moet dus ook om zes uur ochtends opstaan. Nee, nou, s'morgens ben ik niet zo vroeg. Nee, ik begin, uh, ik doe s morgens de hond, uh, dan ga ik lekker naar het strand, dat vind ik prachtig, heerlijk. En dan doe ik daarna uit mijn boodschappen. En, voor de, en dan uh, nemen we de lijst mee door voor de keuken. En dan uh, begin ik meestal om een uur of één, half twee in de keuken, mijn voorbereidingen. En, en doe je dat helemaal alleen of heb je nog ik een keuken? alleen? Nee, ik doe het helemaal alleen. Mijn vrouw komt meestal om vijf uur, half zes nog eventjes uh, met salades uh, voorbereiden. Dus die doet, het, die doet het ontbijt morgens. Uh, ja, en, en met nog een, uh, een aangenomen kracht. Ja. Allemachtig. Want hoe laat ga je naar bed dan? Ik, nou, ik, ik sluit af. Meestal is het 12 uur, 1 uur. Sluit ik af. Wat een hard leven. En, en dat al <laughs> bijna 40 jaar. Ja? Want je bent 54, zei je net. Je, je was 16 toen je begon. Dus uh, over twee jaar vier je daar je 40 jaar jubileum. Ja, ik denk het wel, ja. ja. 40 jaar zo hard werken. Nou, het is natuurlijk, uh, Ga je ooit wel eens op vakantie? Ja, zeker. We zijn de laatste jaren iedere keer gaan we in februari uh, meestal de Canarische eilanden, want ik, ik hoef niet meer zo ver weg en dan Canadese uh, eilanden is nog een beetje te betalen. En, en ook, uh, nou ja, meestal, niet altijd. Deze, dit voorjaar was het slecht, daar dacht ik. Nee, of, jij ik heb goede tijd gehad hoor. Oh, gelukkig. Ik wil nog ik... laten zien. <laughs> <laughs> nou, het is jammer voor de kijkers, hè? Ja, ja. Of voor de luisteraars, dat ja. we geen uh, kijkers hier hebben. We gaan nog even naar een muziekje. <laughs> Spring is here, birds are calling, skunks are crawling, wagging their tails for love. Spring is here, whales are churning, worms are squirming, wagging their tails for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 Al, dit zegt me helemaal niks. Nee, niet. Uh, ik heb het ook oh, nog niet liefde. gezocht, maar het is vanuit uh, Limelight: is het de springzon van Chaplin? Oh, is Charlie dat, uh, Chaplin. Chaplin. Charlie, oh, Charlie Chaplin, ja. Limelight. Ja, de film ken ik wel en Charlie Chaplin ken ik wel. Maar, nou, deze muziek was uh, even niet uh, in mijn geheugen opgeslagen. Goed, we gaan het laatste blokje in. We hebben nog tien minuutjes. Okay. Dus uh, ik... Uh, uh, dat vroeg Pieter net. Want die zit hier ook uh, voor de gezelligheid aan tafel. Uh, ja, kan je ook iets van... van uh, eigenlijk alleen maar de leuke dingen. Dat je zegt, nou, toen hebben we zo gelachen. Of dat was zo bijzonder. Of dat waren zulke bijzondere mensen. Of een groep. Uh, uh, ja, iets van, van leuke dingen van het hotel. Vertelt. Ja, je hebt natuurlijk uh, vaak in juni heb je die groepen, die uh, verenigingen, die uh, komen. En dan heb je wel eens uh, ook uh, brandweergroepen of zo en dat soort dingen. Maar je kan er niet echt... Uh... Nee, maar de, de, nee. die hebben dan een uitje of zo? Een of. Uh, oh, dat, dus dat, dat hebben dat, jullie dat, ook? Dat, ja, als het plaats is, wel natuurlijk. Ja. Dat soort dingen. Die, die mensen zijn, die komen natuurlijk al uh, vaak uh, half uh, beschonken binnen. Dat is natuurlijk, moet je ook wel in de. In de peiling ja, houden. De peiling houden ja. Ja. Want winter zei je net tegen me: dan kook je niet. Nou, alleen als, het, als er vraag is. Dan als er naar gevraagd de... wordt. Ja. Dus, uh, uh, als het nodig is. En, uh, welk seizoen, wat is nou voor jou het, het, het, het seizoen? Het seizoen, nou, we, we, we beginnen natuurlijk morgen met, die, met de, de bussen. Dat is wel heel belangrijk dat je die hebt. Dan heb je... Ja, die eten allemaal mee en die drinken allemaal wat. Want zomers is dat natuurlijk niet, niet zo. Want als het mooi weer is, dan heb je s'avonds niet veel eten Want dan zitten ze natuurlijk op strand. Of uh, dan komen ze niet naar het hotel terug om te eten. Nee. En drinken doen ze, doen ze bijna ook niet meer uh, in het hotel. Want ze nemen alles. Als er tegenwoordig gasten aankomen... Het eerste wat ze doen is naar, uh, naar de supermarkt. En dan gaan ze uh, een broodje en, uh, en, en, en, en iets te drinken halen. En dat zitten ze op een kamer te drinken dan. ja. Ze bestellen steeds minder, maar dat is al een paar jaar zo. Ja, dan merk je ook de crisis? Nou, ik, ik weet niet, ik zeg altijd heel vaak, het is waarschijnlijk helemaal geen crisis. We hebben gewoon veel te veel uitgegeven en we moeten nou wat zuiniger aan doen. Merk je dat met het verhuur in het hotel van de aantal gasten, de crisis? Of... Nou ja, de mensen, wat ik net ook al zei, komen steeds vaker en een paar dagen. Dit is geen 14 dagen meer. Nee. En dat vind ik ook niet zo erg, want je hebt ook wel wat mensen bij... die je helemaal niet uh, graag wil zien, die 14 dagen. En uh, daar heb, heb je daar andere mensen voor. Heb je wel eens, en je hoeft uh, uiteraard geen namen te noemen... want dat, daar gaat het hier niet om, maar heb je wel eens gehad dat je mensen hebt gezegd... Uh, nou, het spijt me wel, maar uh, ik denk uh, dat, uh, dat u maar niet meer terug moet komen? Ja, die heb ik zeker. En uh, die, die probeert nog steeds... Uh, uh, in het hotel te komen. Het is een. Uh, een, een, een uh, ik, mag, ik kan het wel zeggen. Het is alleen de naam niet. Maar het is een Duitse familie. En die hebben drie kinderen. En heel erg drukke kinderen. En, uh, en hij is ook erg druk uh, met zijn vrouw. En die proberen al vier, vijf. Ik heb gewoon toen gezegd: van Nou, sorry, ik heb geen plaats meer van u. Ik ga niet zeggen van. Uh, de kinderen zijn te druk. Maar ik heb wel gezegd: U kunt beter uh, een centerpark zijn huis huren. Dat is veel beter voor u. Ja, dat ja, daar heimt. moet je ook mee oppassen. Want alles staat tegenwoordig op internet. Ja. Uh, daar heb ik nog een klein uh, verhaaltje over. Maar die, die man die probeert nog steeds uh, te komen. En dan heeft uh, hij ook via internet. En dan ook uh, telefonisch. Dan mijn, zoon, mijn zoon heeft een keer bijna hem aangenomen. Toen, toen had hij ook uh, door dat, dat het die man was. Want ik heb natuurlijk een zwart lijstje hangen ja. bij, in, bij de, uh, bij, in mijn kantoor. Van nou, mensen, dat bedoel ik. hè? Gewoon de die die zwarte lijst. De mensen die je liever niet <laughs> wil hebben. Dat ja. bedoel ik dus. Maar je moet tegenwoordig zo oppassen. Want uh, ik ben natuurlijk ook wel eens een keer boos op mensen. Op gasten. Maar dan probeer ik er achter de schermen. <lacht> en dan kan mijn dochter Fleur altijd zo goed nadoen. Toen zegt hij dit, dat. Dan komt hij uh, naar voren bij de receptie en dan uh, heeft hij weer een big smile. Ik... Dan doet mijn dochter altijd Fleur doet dat altijd na. Maar ik heb ook uh, gehad een paar jaar geleden toen was ik in de keuken aan het werk. Toen kwam mijn een echt rechtpaar op de fiets. En die uh, vroegen van waar kan ik mijn fiets niet zetten. Dus ik zeg van nou kunt, gaat de eerste straat om. En daar, daar, daar zit voor allemaal auto's staan. En dan zet u hem in het halletje, kunt u daar de fiets parkeren. En die man die, die, die was een beetje, die een beetje te lang gefietst had, die was met zijn fiets tussen, die, tussen de dure, dure, tussen de, tussen dure auto's aan het, aan het manoeuvreren. Dus ik was een beetje boos, want ja, wie kan het straks allemaal weer betalen? Ja. En uh, dus ik had gezegd, dan ben ik een beetje geschreeuwd... want ik moet ik niet daar uh, neerzetten, maar in dat halletje. En uh, nou, de volgende dag stond het natuurlijk gelijk uh, overspannen hotelhouder... Hotel-eigenaar op internet. Ja. Heel verhaal. Ja. Dus dat soort dingen moet je tegenwoordig helemaal weer oppassen. Ja, want daar staat er een beoordeling. Ja. Hè? Want dat zag ik ook. Nou, je had gelukkig uh, een gemiddelde hele hoge beoordeling. Maar als iemand natuurlijk uh, denkt dat ja. hij uh, onrecht is aangedaan. Dan, uh, dan, kunnen, dan schrijven ze dat ook meteen. Vroeger ja, trok ik vroeg hè? me daar erg van af, ah, maar dat doe ik tegenwoordig niet meer. Ik vind, uh, nee. Want je doet je best en. Uh, nou ja, en jij moet het hotel runnen. En uh, kijk, gasten, denk ik, uh, moeten zich ook aan de regels van het hotel houden. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Want ze zijn niet de enige gast. Nee, nee, nee, maar het mee gaat het wel hebben we allemaal nette gasten. Het gaat gelukkig goed. Nou ja, en het selecteert zichzelf ook uit, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Net wat je zei, zwarte lijst en dan uh, komen ze er niet meer in. Nou ja, omdat het, ons hotel uit twee gedeeltes uh, bestaat... kan ik ook wel eens, als ik een groepje mannen heb... Wat je dat je natuurlijk ook nog niet altijd kan voorkomen... Dan stop je die in een apart gedeelte. En dan uh, hebben de andere mensen met kinderen of zo daar geen last van. Zo kun je het ook een beetje sturen, allemaal. Ja, natuurlijk. Want je hebt nu 32 kamers. 32 nee, kamers. Allemaal met eigen douche-toilet. En, uh, en, ja. en je hebt dus ook familiekamers? Ik heb één familiekamer. Dat is, uh, een kamer die loopt zomers echt uh, heel goed. Dat is dus een. een, uh, een ka twee, twee kamers met een deur ertussen. En een eigen. Met een, met een badkamer. En dan, die kinderen, en dan kunnen vier kinderen in die uh, aparte gedeelte slapen. Zo. Ja. Dus dat is echt voor de grote familie. Ja, nou meestal slapen er twee of drie maar. in. Nee, maar goed, daar moet je toch ook allemaal uh, rekening mee houden. Maar waar zijn eigenlijk je opa en oma toen ze het hotel verlieten uh, in 1960 hè, kwam je vader in de zaak, zei je? Nee, eerder. eerder. Ja. Waar zijn zij toen naartoe gegaan? Nou, dat moet u, denk ik, even aan mijn moeder vragen. Dat ah, precies. Kijk, dat gaan we aan mijn moeder vragen. moet je, niet, want Het was aan mijn vader vragen, maar moet je aan mijn moeder vragen. Nou, dat, nee, ik denk dat het. Uh, mijn vader is, denk ik. Mijn opa is overleden in het hotel. En toen zijn ze ermee gestopt. Toen kwam mijn vader erin. Ja, precies. En ze woonden al in het hotel. Mijn ouders? Nee, die, nee, die woonden eerst ergens anders. Die kwamen kwam terug. Die kwamen terug. Ja. Maar die hebben wel jaren dus in het hotel gewoond. He? Okay, Voordat ja, ja. je moeder naar het pand ernaast verhuisde. Ja. Nou, dat hebben we straks nog een heleboel aan je moeder te vragen. Ja, dat kan ook meer vertellen van vroeger over de... Ja. Over Is er nog pensioen? iets wat je nog zegt van... Nou, dat heb je niet gevraagd en dat zou ik nou zo leuk vinden... dat nog... Daar hebben we nog vijf minuutjes voor. Dus dat zou ik nou nog zo leuk vinden nou, om dat... te vertellen. Nee, ik zou niet echt nou... Nee... Schip me niet iedereen naar binnen. Honden, mogen die in het hotel? L nou, ik heb zelf een hond, sinds kort. We hebben waren eigenlijk nooit waren we altijd tegen. Maar uh, het is wel uh, een ontlading voor mij ook... om eventjes met die hond morgens op het strand... Uh, en dan vind ik het heerlijk. Ja, nu kom ik er niet meer, want dan vind ik weer te veel mensen. En dan, uh, mag, dan is het niet meer. En waar ga je dan naartoe? Maar uh, nou, liever geen huisdieren, nee. Maar we, hebben ook, ook weer, we hebben zelfs een keer mensen gevraagd... die willen zo'n zo klein uh, biggetje meenemen. Nou. Dat heb ik echt, iedereen laten zien, die, uh, die mail. Ik dacht eerst dat het een 1 april heel grap was, maar dat was echt uh, serieus, want ik had gebeld naar die mensen. Van, die zeiden, ja, we hebben een hangspraying, die wilden we graag meenemen. En zeiden, nou, dat kan echt niet. Oh. <laughs> Nou, dat bedoel ik nou, ja, dat is nou zo'n leuk verhaal. Ja, maar dat schiet je dan één keer binnen. Dat, dat, ja. dat, dat, dat. Heb je wel eens uh, nog andere vreemde verzoeken? Dat je zegt. Nou, daar da kan ik niet aan beginnen. Of dat moeten we dan nou, toch dus, even anders zien te plooien. Dus zelfs vorig jaar heb ik een telefoontje gehad die wilde een uh, film opnemen in een, in, een, uh, in een hotelkamer. Ik denk, nou, ik weet wat voor film dat wordt. Dat uh, doe ik liever niet. <laughs> die wilde, vroeg of ik een kamer beschikbaar wilde stellen. Ze nee, dat doe ik niet aan. Nee. Nee, echt niet. Nee. hebt voor eigen bussen. Nou, de, de parkeerplaats is natuurlijk... Uh, mijn eigen parkeerplaats is heel belangrijk. En vooral die, die bus die op de parkeerplaats kan staan. Dat is ook heel belangrijk. Want uh, voorheen stonden ze wel eens uh, aan, aan de straat. En dan was de volgende dag... waren De spiegels eraf of de ruitenwissers uh, waren weg. Ja. En dan kan uh, of er was ook, keer, ook wel eens een keer een raam in uh, gegooid. Dus ook heel vervelend. Nou, zeker weten. Want dan kunnen die mensen gewoon niet uh, rijden. Nee, je zei ze gaan Noord-Holland verkennen. Ja. Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, ze gaan natuurlijk naar, naar Volendam-marken, oh, dat zo, soort klompen, dingen. Natuurlijk. Ja. Klompen ding. En uh, kaasfabriek. En uh, ze gaan natuurlijk naar Delft, uh, porseleinfabriek. Ja. ja, museum. Ze gaan naar Amsterdam, we maken natuurlijk altijd die rondvaart. En daar, in Amsterdam ben ik wel regelmatig, uh, heb ik wel gasten op moeten halen. Die waren, de, waren dus uh, de bus kwijtgeraakt. Of, uh... Sorry? Aan de drugs. Nee, niet aan de drugs. Die oude mensen die gaan niet aan de drugs hoor. Ja. <laughs> nee. Nee, maar die waren gewoon uh, de, de, de, de opstapplaats kwijt of zo. En dan uh, krijg ik een telefoontje van de politie van, uh, wilt u uw gast ophalen? En, uh, nou ja, dat is nou, dus ook weer zo'n mooi verhaal. Dat is ook al een paar keer voorgekomen. Allah. het is toch niet. Ja, je maakt natuurlijk heel wat mee hè. Ja. En, ik denk dat als het, en het seizoen begint dus nu, zeg je, morgen met de eerste bus. En tot hoe lang ja. loopt het dan ongeveer? De bus is, uh, is meestal zes weken. De, de, de, nu tot de keukenhof uh, open is. Het last morgen tot 20 mei. Maar oh. ik denk dat 20 mei de keukenhof op zijn mooi staat uh, ja. als het zo blijft. Ja, die moet nog helemaal uh, tot bloei komen. Ja, maar die houden zich aan die datum, die gaan echt niet uh, langer open. Nee. Het is Ja. En, en dan, uh, dan zijn het de zomergasten? Nee, dan heb je natuurlijk de juni en dan heb je vaak die uh, men, uh, groeps, groepsreizen nog. Of, of, of de oudere oude gasten, die komen dan voor het voorseizoen. Ja, ja, ja. En dan? Ja, dat loopt een beetje door naar de zomergasten. Tot uh, eind september. Tot eind september. Ja. En dan? Uh, nou ja, in heb je dan uh, wat, mi wat minder, eigenlijk uh, geen toeristen. Maar ik heb nu wel gemerkt, ik, uh, zoals dit weekend ook, dan uh, doe ik de kamers wat goedkoper via de of uh, andere sites. En daar komen de mensen wel op af, dus het is gewoon de, de prijzen. Ja, ook dat. Ja, anders heb je, uh, anders had ik niks. Nee, nou ja goed, En dan kan je beter wat minder. En dan, uh, ja. Maar je kookt dus dan niet voor ze. Nee, uh, de uh... mensen vragen het er ook niet om. Nee. nee. Dat noemen we vanaf morgen. Ja, nou. Ik vind het een fantastisch verhaal. Ik dank je ontzettend voor je komst hier. En ik zal zeker uh, je moeder nog ja, een keer een vragen om uh, te komen. Zodat ze meer over ja, hoe het leven in het hotel uh, vroeger was. Ja. En jij woont dus nu in het hotel? Ja, ik woon zelf niet? in Je in woont zelf vrouw, in ja. het hotel? Kinderen, ja. Dus daar moet je ook nog weer ruimte. Dus Het is echt best groot allemaal. Het is ook groot, ja, ja. Nou, ik zal de volgende keer als ik er ben uh, nog weer eens even goed rondkijken. <kijkt> Bedankt in ieder geval voor je komst. Oké, okay, graag gedaan. Ja, uh, ik moet even aankondigen wie we volgende week krijgen. Volgende week uh, is de gast hier Johan Berenpoot. Hij wordt geïnterviewd door Rob Petersen. Nou, die kennen elkaar heel goed uh, van het circuit... waar Johan jarenlang directeur van was. Maar hij is ook uh, voorzitter van de... Van, is hij dat toch? Maar hij was voorzien. Van de Lions Basketbal. De eerste club in Nederland die ook uh, Amerikanen en buitenlanders dus, uh, in hun basketbalclub uh, haalde. Dat zal dus beslist weer een mooi verhaal worden. Dus allemaal luisteren. Volgende week zaterdag vanaf 12 uur tot 1 uur. De techniek was in handen van Pascal. Dank je wel, Pascal, voor het uitzoeken van de gezellige muziek. En ja, dan wens ik u allemaal een heel zonnig weekend. Ik hoop dat het zo blijft. En Martin, nogmaals, ontzettend bedankt voor je komst. Oké. Okay. Welkom.